Het einde van het jaar komt in zicht en dat betekent terugblikken en lijstjes. Ook op LOG Radio doen we dat. Op 31 december presenteren we de LOG Top 100. Van 6 uur morgens tot 5 uur middags draaien we de 100 beste platen van LOG Radio. We hebben jouw medewerking daarvoor nodig. Stuur een lijstje met je 10 favoriete platen aller tijden op naar jurgapenstaartje Doe dit wel voor 20 december, want dan sluit de inschrijving. Wij stellen de lijst samen met jouw favoriete platen en die komen dan op 31 december voorbij. Dus jur, apenstaartje, Gorle.nl, Jouw 10 favoriete platen en luister op 31 december de hele dag naar LOG Radio.